Emerson Mnangagwa is beëdigd als president van Zimbabwe. Hij is de opvolger van Robert Mugabe, die dinsdag na tientallen jaren aftrad. De nieuwe president belooft de grondwet te respecteren en de rechten van alle Zimbabwanen te beschermen. Mnangagwa was jarenlang de vicepresident president en rechterhand van Mugabe, die ontsloeg hem deze maand. Waarop het Zimbabwaanse leger ingreep en de partij van Mugabe de president liet vallen. Oud-staatssecretaris Fred Teven is buschauffeur geworden. Hij werkt sinds anderhalve week deeltijd bij Connection in de regio Haarlem. Teven zegt in de Telegraaf dat hij niet thuis wilde wachten op een nieuwe baan. Hij had al langere tijd zijn groot rijbewijs en werkte eerder als touringcarchauffeur. Fred Teven stapte in 2015 op als staatssecretaris... na ophef over een eerdere afspraak met een drugshandelaar.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 Langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, oh. Ja, daar zijn we. Um, Je weet hoe het werkt, hè? He? Er is een nieuwe technicus. Dat ben ik. <laughs> en uh, dan wil het plaatje niet afspelen. Ja, dat, uh, zo gaan die dingen. En waarom niet? Ik heb geen flauw idee. In ieder geval een hartelijk goedemiddag aan uh, al onze luisteraars. We gaan het uh, over sport hebben vanmiddag. Natuurlijk uh, komt voetbal aan de orde. En we hebben een bijzondere gast. Dat is eigenlijk toch op de, op de Haarlemse en omstreken velden een heel bijzonder mens. Het is Kees Nuijens. Hij is uh, trainer van het zaterdagteam van de dijk. Nee, van de dijk. Wat zeg ik van <Gel> geel wit. Komt omdat we net over de dijk zaten ja. te praten. Hij is trainer van het... Dames één team bij Hillegom. Maar hij is technisch directeur bij de BVC Bloemendaal. Hoe in hemelsnaam, Kees, combineer je dat allemaal? Dat is uh, een kwestie van plannen, Hen. Je zal je agenda echt uh, elke dag open moeten leggen... en uh, keurig bij moeten houden. Anders kom je er niet uit. Nee, dat begrijp ik. Maar uh, dat is niet het enige wat je doet. Want je houdt bijvoorbeeld bij Bloemendaal... de, de ontwikkeling van alle spelers... Hou je bij, op je telefoontje. Ja, daar ben ik toevallig nu nog uh, mee bezig. Uh, ik heb een hele lijst gekregen, omdat we volgend jaar natuurlijk... Uh, uh, de spelers die nu in de onder-19 spelen ook uh, richting uh, selectie zondag... of eventueel een nieuw zaterdagteam moeten gaan uh, formeren. Dus uh, we zijn weer druk bezig om ze allemaal in kaart te brengen. Je bent ook scout bij AZ. Ja. Het is onvoorstelbaar. Ja, en rapporteur bij het Haarens Dagblad af en toe. En je slaapt uh, ook nog. Ik slaap wel eens, ja. ja. ja. Maar ja, goed, en er zitten 24 uur in een dag. Dus uh, meestal is het wel uh, goed te plannen. Ja. Heel even over gisteravond. Uh, Vitesse, een puntje, het tweede puntje in die hele ronde. Maar ja, ik persoonlijk vond ze lekker, lekker ballen. Ik heb, uh, ik heb alleen de eerste helft kunnen zien. De tweede helft moest ik uh, helaas, dan, uh, nou ja, helaas moest ik de dames uh, trainen. Maar ik vond Vitesse heerlijk spelen. En uh, zeker de eerste twintig minuten vond ik Vitesse de zwaarder bovenliggende partijen. Ja, dat in tweede de, de, helft de helft zo, tweede helft ook zo. Tweede helft ook zo, oké. Ja, en uh, vlak voor Rust die, die gelijkmaker, wat trouwens een schitterende goal was. Ja, maar de keeper had het maar, moeten hebben. Ja, daar had ik eigenlijk ook het idee ja. van, hij viel in de korte hoek. Ja. En ik vond ja. hem eigenlijk een beetje laat reageren. Maar, maar op zich 1-1 uh, vind ik een, uh, een prima uitslag naar in Italië. En ze hebben twee juweltjes in dat team, hè? Ja, die Faye en die uh, Mount Ma heet hij. Mount, ja. Mount. Ja, dat zijn twee uh, heerlijke voetballers. Oh, oh, ja. oh, die jongen die is net 17 of 18? 18, ja. Uh, 18 hoorde ik, ja. Wat een talent, zeg. Ja, want die Faye is ook pas 18, hè? Ja. Ja, dat zijn wel twee heerlijke voetballers. Maar ja, Mount is gelengd. hè? Dat is waar, ja. Dus, dus daar kan je niet veel van zeggen. Maar dat is wel een jongetje die je uh, liet zien, ook vandaag uh, of gisteren dan op, uh, op dit niveau uitblinken te zijn. Ja. Mag ik stellen, en ben je het met me eens... dat uh, Vitesse goed voetbal speelt? Ja, ik dat ze ik in ieder geval proberen goed voetbal te spelen. Ja, en Vitesse is in ieder geval een, een ploeg waar je graag naar kijkt. Ze ja. zoeken altijd de aanval. Ze proberen altijd uh, vooruit te voetballen. En ja. natuurlijk gaat het wel een paar keer mis. Omdat ja, met het vooruit voetballen neem je ook risico's. Maar het is in ieder geval uh, leuk om naar te kijken. Helemaal met je eens. Ja. Oké, okay, we hebben ook jouw muziek vandaag. Ja, dat hopen we dan, nee, niet, maar ik krijg het ding niet aan de praat. Oh, nou ik, dan gaan we zingen. Ik ja. heb geen idee. <laughs> echt, ik uh, zit hier uh, te schuiven als een dolle, maar ja. hij doet het echt niet. Uh, dus wat dat betreft, uh, ik kan nou even iets anders proberen. Oh, is like ik moet die schuiven open. You say Ja, heerlijk toch? Nou ja, het uh, lukte. Ik had althans, ik, ik heb het even de gewone platenboel aangezet. Maar ik, ik denk dat ik er bijna ben. Oh, okay. Maar in ieder geval. Jij hebt uh, volgens mij André Jansen onder de lijn. Uh. Ja, en, en, en we zaten ook met Kees te praten over curling. Want dat is natuurlijk ook een hele leuke sport. Maar Kees, uh, wielrennen. Want ik ga naar André Jansen toe. Maar ja. hou jij van wielrennen? Nou, ik zelf niet. Mijn vader heeft vroeger wel gewielrennen. Maar uh, voor mij huurrennen. hebben ze een auto uitgevonden. Ja. ja. Uh -huh zelfs een andere Jansen vragen. André, goedemorgen of goedemiddag. Goedemorgen, goedemiddag. Nuijens. zegt die naam je nog wat? Ja, zeker. Uit België, hè, Nick? Ja, Nick Nuijens. geweldige wielrenner <laughs> en uh, hij heeft nu een paar grote supermarkten. <laughs> Ja, ja, ja, ja. dat doet hij goed. Maar uh, ik hou ook van curling hoor. Ik zit altijd ademloos te kijken. Dat is de enige sport waar ik eigenlijk ademloos naar zit te kijken. Ja. Heerlijk. En dan die uh, op Eurosport die Rotterdamse commentator. <laughs> hij heeft aardig gekurlt. En ik zit me rot te lachen dat... Uh, nou, dat accent, het is altijd leuk. Ja. We, gaan, uh, we gaan hier ook curling spelen, hè? Met, met fluitgetels. Oké. Okay. Nee, serieus? Het, is echt een, het wordt echt een wedstrijd. Als je ze maar gewoon met water doet? Ja. Dan gelijken ze lekker. Ja, daarom is het toch leuk? Ja, natuurlijk, prima. Hé, hey, ik wil het met jou even hebben over de Skyploeg. Want ja. er verschijnen toch allerlei berichten weer dat die de boel aan het blazen zijn geweest. En dat allemaal met. met, met wat vind jij daar nou van? Nou,. Sky heeft natuurlijk een, een enorm budget en die uh, zijn gestart om uh, te zorgen dat Bradley Wiggins de Tour de France gaat winnen. En dat is gelukt. En daarna is het nog vier keer gelukt met uh, Chris Froome. Maar eigenlijk logisch, dat is ook eigenlijk de reden dat Real Madrid en Barcelona altijd nog sterkere ploegen zijn dan Ajax en zelfs Citesse. Er is gewoon meer geld. Dus ze kunnen de <coughs> allerbeste renners inhuren... En ze maken een plan, eh, zodat in de wedstrijd gaan ze tegen de rode streep aanrijden op een metertje. Ja. En als iemand dan ietsje harder kan fietsen, dan zal hij binnen een paar kilometer ontploffen. En het is gewoon een wetmatigheid. En die kunnen de allerbeste renners op de allerbeste manier het hardste laten fietsen. Maar of ze de boel belazeren, ach... Koers is koers. En uh, ik weet nog... Maurice Garin... Die, stopte een, die stapte een stukje in de trein... en won toch de Tour. Uh -huh. <laughs> Hoort erbij. Ja. Ik zag laatst op het voetbalveld... ook iemand een ander tackelen. Hoort er ook bij. Mm. Ja. En dat vind ik van het hele gedoe. En uh, nu wil uh, de nieuwe voorzitter van de UCI eigenlijk de budgetten in gaan perken... voor de allergrootste ploegen. En uh, nou, dat is hetzelfde als dat de voorzitter van de UEFA of de FIFA zou zeggen... van Real Madrid mag niet werken met een jaarbudget van 300 miljoen... maar die moeten gaan werken met een jaarbudget van 20 miljoen. Ja. Nou, dan zullen ze op het niveau van Ajax en Vitesse gaan zitten waarschijnlijk. Ja, het is meer dan een jaar geleden dat een Russisch hackerscollectief... Attesten ja. van Wiggins en Froome publiceren. Kun je, je dat nog herinneren? Ja hoor. Nou, die attesten zijn er altijd al geweest. Mm -hmm. En uh, die zijn er nog. Uh, iemand uh, die voor een ziekte behandeld wordt of die. Uh niet voldoende zeg maar, herstellingsvermogen heeft in zijn lichaam. Dat is net als twee jaar of drie jaar geleden mocht Theo Bos niet starten in de Ronde van Spanje... want hij zat onder een bepaald niveau herstellingsvermogen in het lichaam. Maar toen mocht hij niet meedoen. Maar iedereen roept meteen dan dat woord doping. Ik vraag iedereen die dat woord gebruikt een keer om uit te leggen wat het eigenlijk is. Want als ik morgens een kop koffie neem, dan loop ik onmiddellijk te dansen en te zingen. Slaat het bij jou ook zo aan? Ik had vanmorgen geen koffie omdat gisteren de supermarkt dicht was. Ik werd vanmorgen gek. Ja, kan ik me voorstellen. Je lichaam vraagt daarom. Ja. En dat, uh, ach, ik, ik denk ook... De Laatst riep er een man iets. En dat, dat riep hij op het verkeerde moment. En helemaal een hockeyer, die moet dat niet doen. Die moet zijn mond dicht houden. Ja, dat was En helemaal over zo'n fantastisch atlete als De Dekkers... Ja. die moet hij daar helemaal niet bij halen. En dat, dat, dat doet hij helemaal verkeerd. En nee, maar die hockeyers als... moeten bij hun sticky blijven... en voor de rest zijn mond houden. Precies. En uh, maar het, het, het, het vervelende is altijd dat de groegemeente, de massa, ik kan tegenwoordig heb ik statistieken op waf. Ik kan precies zien uh, wie er kijkt, wie er reageert en hoe ze reageren. Dat, dat uh, kijk ik daarna ja. en dan denk ik van godverdorie, ik probeer een hoogwaardige kwaliteit uh, te bieden als forum, zeg maar, waar mensen op kunnen reageren. Maar zodra het woord doping wordt genoemd, heeft iedereen er ineens verstand van. Ja. En dan vraag ik ze om een keertje genuanceerd uit de hoek te komen en ja. de zaken die ze roepen ja. te onderbouwen. He? Nou, er zijn heel weinig zaken, Eén voorbeeld is bijvoorbeeld, er staan negen gele truien die Johan Bruyneel als, als ploegleider heeft behaald uh, in de Tour de France, twee door Contador en zeven door uh, Lance Armstrong, maar die ene he, van 2010 die is afgenomen van uh, Contador omdat hij Clenbuterol in zijn lichaam had. Ja, het gegeten. 50 ja, ja 50 miljardste Ja Gram. Op, joh. kom op. nou toch ja. Als jij een sigaret rookt adem ik hier de rook in dan wat een waanzin. Ze zoeken spijkers op laag water... Ja. en manipuleren de, de, de, de goed gemeente om daar een mening over te hebben. Nou, ik durf je te zeggen dat er in heel veel uh, kringen... In, in heel veel sporten van alles wordt geslikt. Hier om de hoek is de sportschool... en mijn zoontje van uh, 17 jaar die zegt van... nou pap, ik krijg dit of dat aangeboden. Ja. Want dat doen ze al. Ja. En dat zijn dan vaak jongelui... Die komen daar niet om hun lichaam te versterken voor hun eigen sport. Nee, die komen daar omdat het trendy is in die sportschool. En om zo groot mogelijke spieren aan de meiden te kunnen tonen. En de middelen om dat snel te bereiken kun je zo kopen. Als ja. ik één minuut ga googlen. Heb ik alle dopingmiddelen. Kan ik zo bestellen. Zijn vanavond nog in mijn huis. In die maatschappij leven we. Laten we nou alsjeblieft een prioriteit stellen. Dat er geen... Uh, shops, coffeeshops, meer vlak naast de middelbare scholen geopend zijn, waar die kindertjes gewoon drugs kunnen kopen van allerlei. En dat als er een discotheekavondje is, dat daar de kindertjes niet allerlei drugs aangeboden krijgen. En dat er beter zo'n <coughs> zo ventje met een petje achterstevoren in een golfje staat voor de deur om de kindertjes van 12 en 13 jaar drugs te verkopen. Want dat probleem is duizenden malen groter... dan het hele probleem in de sport... waarbij men eigenlijk uh, sportieve fraude pleegt... Ja. als men afsteekt en een uh, motortje in de fiets heeft... of licha het lichaam opvoert door uh, ongeoorloofde middelen. En uh, die discussie die voeren we al sinds 1949. Ik heb hier een, krant, een stuk in de krant. Weet je wat, wat voor mij doping is, trouwens? Zeg jij? Weet je wat voor mij doping is? Nou, vertel. Naar de zesdaagse kijken. Ja, heerlijk. Genieten. Want dat komt eraan. Ja, wat een sport. He, wat een fantastische sport en tegenwoordig is het niet meer zo van ja, een dieltje van jij wordt eerste, jij wordt tweede jij wordt derde, ja dan pas maar op je ziet die gasten die als ze op 22 ronden staan dan telt de ronde teller, die telt ze niet meer laat maar zitten joh, laat ze een beetje rondfietsen het gaat tussen vijf zes ploegen niet meer ja. en de rest is eigenlijk opvulling nou goed, <lacht> het zij zo maar de doping in de sport uh, het heeft altijd bestaan zelfs de oude Grieken daar zijn dingen van aangetoond en uh, iedereen heeft er altijd verstand van. Uh, ik vind het altijd erg jammer en nog steeds, iedere keer als ik het weer aanhaal... ...de publieke opinie over Lance Armstrong is zodanig gekleurd... ...dat de man eigenlijk levenslang heeft gekregen en is nog nooit positief bevonden. Nou. We moeten hem gewoon die truien teruggeven, vind je niet? Ja, in ieder geval, in de lijsten, in de vernoemingen van zijn overwinningen in de Tour de France, hoort hij genoemd te zijn. He, want denk jij dat de mannen die voor hem de Tour wonnen allemaal op een bruine boterham en nee, een, uh, ben ben ga Gaat toch nee. weg en jij kent de sport door en door. Hoeveel keer ben je mee geweest naar de Tour, Henny? Tien. Nou, tien keer mee naar de Tour. Dan ken je de insight. Je spreekt ja. de jongens, je weet wat er gaande is. Maar je houdt je mond dicht als je denkt dat jouw uitspraken de sport zouden schaden. Ja. Als jij Hoewel, ik, ik had in 1982 al een interview met Mathieu Hermans. die mij open en bloot vertelde. in het programma Radio Tour de France. dat hij de Tour niet kon rijden op een boterham met boter en suiker. Nee, nou, hij was gewoon dus. eerlijk. Eerlijk, ja. Het kan ook niet, want je moet ook herstellende, uh, herstellende middelen hebben. Ja, Die er per worden a toegediend, want zo'n dag over drie kools en over de Tourmalet en de Galibier en dan 240 kilometer wedstrijd en dan ja. uh, in, de, in de valleien tussen de bergen in 40 graden Celsius, ja. dat kan een normaal menselijk lichaam helemaal niet. Zelfs nee. niet als je Eddie Merckx heet of Lance Armstrong heet. Nee, je precies. hebt daarbij herstelmiddelen nodig. En gelukkig is de wetenschap zo ver dat die dingen bedacht zijn. Ja. En moeten gebruikt mogen worden. André, je krijgt van uh, een bekende Belgische wielrennaam... en van mij even het waf -teken. Ja. En <laughs> heb je je cameraatje klaar? En Ron je zich die doet ook mee. Vinger op de knop. Eén, twee... Nou, ik denk dat je achterloopt. Je beeld staat Kom. helemaal stil. Drie deze, nee. deze deze deze. Ja. Goed zo. wacht, hoger hoger. Nee, het beeld staat stil bij mij. Ik zie wel de technische man met zijn rechtervuist in zijn zij staan. Ja. Nou, het is zijn linker, maar dat maakt niet uit. <laughs> namelijk. Nee, dat is oud inderdaad. Ik denk dat het beeld stil staat. Dat zou zomaar kunnen. Nou, jammer. De staat stil ja. ja. Oké. Okay. Ja, ik zie hen Ik zie je nu, maar je hebt twee vingers omhoog. Dat is niet genoeg. <laughs> Dat is niet genoeg, Henny. er moet er nog één bij. Goed zo. Kijk, hoppa. Ja, heel goed. Nee, jongen. dankjewel. je Fijn Hoi. weekend. Nou, Eni, wat denk je? Zullen we het eens proberen? of niet? Ik denk dat jij in staat bent om uh, yeah. muziek te maken. Volgens mij gaan we naar 45 5 Seconds luisteren van Rihanna en Kanye West. En wist je dat uh, Paul McCartney wordt erop uh, gecrediteerd? Oh ja? Hij zou dan dat gitaartje wat je gaat horen geschreven hebben. Maar zelf uh, weet hij dat niet, hoor. Oh. An optimist Sun was shining. I'm positive. Run Then I heard you was talking trash. mystery. Hold me back. I'm about to spaz Yeah, I'm a four or five seconds from why.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 Heel mooi. En dat gitaartje is echt... Dus spolen elkaar niet. Hé, Ron, ik ben weer wat vergeten. He, wat door alle, alle hectiek aan het begin. Oh, we moeten even de commerciële boodschap doen. De boodschap, hè? Ja, zeker. Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Zizo Sushi Lounge... onder het Palace Hotel in Zandvoort. Zo gaan die dingen. Zo gaan die dingen. Maar je hebt de muziek er dus uitgekregen, makker. Ja, ik heb het, weer, het is weer gelukt, dus dat is mooi. En voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld... Uh, u luistert naar uh, ZFM Lunch Sport. Dat is het programma op de vrijdag van 12 tot 2. En we hebben vandaag de gast Kees Nuijens. En dat is een bijzonder mens. We hebben hem straks al voorgesteld. Maar om er even een paar dingetjes met hem door te nemen. Hij uh, heeft een behoorlijke voetbalopleiding. Hij is begonnen als jeugdvoetbaltrainer in het seizoen 1999-2000... Daarna werd hij technisch jeugdcoördinator behaald in 2001, 2002. UEFA C trainercoach 3 senioren behaald in 2004, 2005. En UEFA B trainercoach behaald in seizoen 200, 2005, 2006. Het is nog wel wat. Dat <laughs> is hij... Ja, Wacht even, hey, volgens mij hebben we weer een probleem met die microfoon. Zou dat kunnen? Dat zal toch niet zijn hij, Ja, ik heb hem openstaan, maar ja? hij doet niet. Nou, dan trekken we die andere Dan moeten we even die andere weer, weer doen, want het is weer die, uh, die microfoon, hè? is dus iedere keer hetzelfde gezeur met drie. Yes. Nee. En met deze? Drie. Deze is beter. Ja, ja dat is ja. niet. Nou horen we hier. Ik denk ja. dat er uh, veel meer trainers zijn die zoveel die gedaan hebben, hoor. Dus uh, ja. Het is, uh, het is niet, ja, ik, ik ben wel op latere leeftijd begonnen. Dus uh, dat, dat is wel iets dat ik denk van ja, had ik het maar eerder gedaan. Maar ik was uh, bij alle groepen die daar die staan, bij alle trainingsgroepen, was ik wel voor de oudste van, ja. uh, van de deelnemers. Dus uh, ja. ik had het eerder moeten doen. Ja. Wat, wat, wat heb je gemist dan, vind je, door het op wat latere leeftijd te doen? Uh, nou ja, op latere leeftijd heb je... Ik had mijn gezin, ik had uh, mijn werk, mijn baan. Uh, een zware baan. En uh, ik had het net al in het begin van over planning. Nou, dit was bijna niet te plannen. Dus het kostte me zo verschrikkelijk veel inspanning. Dat uh, ja, dat, op, dat, dat op een gegeven moment ook uh, zorgde dat ik uh, op bed kwam te leggen met een, een, een dubbele hernia. Mm. En... Uh, mijn linkerbenen en mijn linkerarm niet meer kon bewegen. Jeetje. Gewoon van de, van, de, van de zwaarte van het werk wat ik deed. Plus de cursus. En ja. ook nog trainen bij, uh, bij Hillegom. En het gezin. En het gezin, ja. ja. Dus dat, uh, ik denk dat het voor jonge, jonge, jonge mensen van rond de 30 het een ideale ja. stap is om te beginnen. Okay. En ik begon pas rond mijn de 40 ja. dus, uh, ja. Desalniettemin, uh, chapeau voor dat alles. Wat het is, het is vol, het volhouden van, hè? Ja, <laughs> want, wat is het leukste? Wat, wat vind je het leukste in alles wat je doet? Even een keer. Ja, ja, ja, trainer ja. bij Geel Wit mannen, trainer bij Hillegom Dames, trainer bij de jeugd en technisch coördinator bij de BVC Bloemendaal. Je doet nogal wat. Nou, het allerleukste is uh, nog steeds training geven. Ja. Buiten het gewoon dat uh, zelf meedoen met partijtje nog het allerleukste is. Maar het training geven om te zien dat je uh, uiteindelijk uh, spelers uh, iets anders ziet voetballen, iets anders ziet denken, iets anders ziet handelen. Uh, doordat jij dit getraind hebt, dat is nog wel het, uh, het allerleukste. En met name ook als ze dan uh, uh, vanuit de jeugd doorstromen naar een eerste elftal, dan is het altijd heel leuk om te zien dat je als jonge jongen daar of als trainer daar die jonge jongen daar, uh, daar geholpen hebt moeten komen. En het scouten bij AZ? Ja, dat is ook superleuk. Ja, ik, uh, ik heb toen stage gelopen bij uh, TC2, uh, bij uh, bij AZ B1 met uh, met Alois Wijnke nog uh, als hoofdtrainer en ja, daar heb ik dus uh, meegemaakt dat, uh, dat het profvoetbal uh, toch iets makkelijker trainen is dan, uh, dan eigenlijk de amateurs. Bij het profvoetbal zijn ze altijd op trainen. Ze hebben een, ja. een, een goede intrinsieke motivatie. Ze willen allemaal iets bereiken. Ja, en dat is bij het amateurvoetbal toch wel eens wat anders. Ja. Toch is het heel bijzonder dat AZ, als een van de betere clubs in Nederland, dat, dat opleiden gewoon in het bloed heeft. Ja, nou, ik zit er nu 16 jaar en uh, ik. Ik heb ook de stappen gezien die ze, die ze hebben gemaakt hebben. En ja, het, het, ondanks het feit dat ze heel veel uh, vernieuwingen toepassen... in, uh, in de voetballerij, uh, de gedachten, de altijd op zoek zijn... Naar, uh, naar nieuwe mogelijkheden, naar nieuwe kansen, naar nieuwe technieken... Uh, ja, blijft AZ wel een clubje die, uh, die met beide benen op de grond daar staan. En het sociale daar is, uh, is, uh, ja, is ruim aanwezig. Iedereen is er altijd welkom... Uh, ja, dat is ook wel een clubje dat, uh, dat erg aan je hart ligt, ja. Als je er helemaal gezeten hebt. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Utrecht. En hier in de regio voor Telster. Nou, ja. Utrecht, dat is wel leuk. Want die... Uh, uh, ik, ik ben er ook nog eens een keer gescout. Ik heb er nog eens een testwedstrijd gespeeld bij FC Utrecht. Als, als, als jeugdspeler. Maar... Uh, ja, Utrecht is toch wel een hele andere cultuur... dan, uh, dan, uh, dan, dan de kop van Noord-Holland, hoor. Ja, ja, maar dat ligt aan die Noord-Hollanders, Dat ligt wel aan de, aan de Noord-Hollanders, <laughs> ja, ja, ja. Maar goed, die zijn wel wat neutraler... met beide benen op de grond... en uh, eerst bewijzen, dan uh, pas erover spreken. Dus dat is toch wel iets anders. En ja, Utrecht is toch een grote stad. Ja, en een leuke stad. En een leuke stad, ja. En Telstra doet het dit jaar natuurlijk uh, fantastisch goed. Ja, jammer dat ze verloren hebben. Ja, maar ja, goed, dat is niet erg... Nee. Dat zet je ook wel weer terug op de kaart. Dat dus Je denkt van pot van drie, ik moet de volgende wedstrijd uh, toch even iets beter doen. Dus, uh. Maar goed, ze dus staan er uh, gewoon vierde nu. Mike mm -hmm. nou, Snoei is... is natuurlijk een fantastische trainer. Ik, ik, ik zou het niet weten. Ik, ik ken, ken hem niet. Hem niet? Ik, ik ken hem niet. Nee, nee, nee. Ik, ik weet alleen dat hij uh, gevoetbald hebt. Maar ik zou niet weten hoe hij als trainer uh, dat doet. Maar hij, hij, hij blijkt met de zaakjes goed in orde. Ja. En een neus voor een opstelling heeft hij. hij ja. Want hij heeft wel de juiste mensen op de juiste plek staan. Juist. En ja. hij kan dus gewoon in zijn achterhoede een hartstikke goede speler buiten de ploeg laten. Dat is ook een rijkdom, hè? Ja, en... bank is ook heel sterk. Ik wou net zeggen, ja, die, die bank bepaalt wel of je goed kan voetballen of niet. Want als ja. jij niets op de bank hebt staan, dan kan je ook niet uh, zeggen van... nou, uh, als je niet presteert, heb ik een vervanger voor je. Want als die veel, veel minder is, ja, dan gaat het uit de balans van het team. Ja, precies. Uh, dus dat wordt alleen maar lastig. Maar een goede bank is wel heel belangrijk. Uh, je doet heel veel, je weet heel veel, je ziet heel veel. Uh, geef mij een idee over jouw toekomstgedachte over het Nederlandse voetbal. Nou, dat is een zware vraag, hè? Ja, maar ja. daarom stel ik hem ook. Daarom zit ja. je hier ja, ook, ja, ja Kees. Ja, ja. Nou, het, uh, het Nederlands voetbal. Ik, ik denk dat we een beetje... Uh, ik wil eigenlijk een beetje over de KNVB dan uh, een, een idee geven. Ik denk dat ze een beetje nu aan het paniekvoetballen zijn... Uh, het is helemaal niet zo slecht als het uh, wordt gesuggereerd. Uh, we hebben best wel uh, goede talenten lopen op de Nederlandse velden. Ook in, uh, in, in de jongere gelederen. En nu uh, de KVB dus uh, kiest om uh, opeens uh, 6 tegen 60 gaan voetballen... Op, op veel te kleine veldjes met veel te grote goals. Denk ik niet dat we het Nederlandse voetbal beter gaan maken. Sterker nog, ik denk dat we... Uh, op deze wijze alleen maar spelletjes krijgen... die misschien in fysieke duels kunnen komen en aardig eruit kunnen komen. Maar hun inzichtelijkheid, het inzichtelijk vermogen gaat er ver op achteruit. Hadden jullie dit afgesproken? Je speelt precies in de kaart van Henny, hè? Ja, we hadden het niet afgesproken. Maar ik denk dat we daarover wel hetzelfde blijkbaar denken. En er zullen best voorstanders zijn en tegenstanders zijn. De vorm van om 42,5 meter bij 30 twee grote goals neer te zetten... en zes jongetjes tegen een bal te laten rammen... Is een, is een leuk trainingsvormpje. Dus een leuk oefenvormpje. Een partijtje scherp. He, we Dat vroeger altijd. He. Wat je met zo'n eerste elftal doet... om ze even kort op elkaar te laten voetballen. Maar als je wil opleiden... dan moet je opleiden om spelertjes... inzichtelijk te laten worden. En dat ontbreekt in deze vorm. Uh -huh. Jelle Boes schreef dat programma. Hè, winnaars van morgen. Eh, met zijn hele club die dat allemaal gedaan hebben... zijn ze weg bij de KNVB. Ja. Uh, ik heb de indruk dat er heel veel protesten bij de KNVB binnenkomen op dit moment... over dat 6 tegen 6 voetbal, want het is waardeloos. Nou uh, ja, ik, ik denk uh, als de KNVB die 6 tegen 6 zo hoog in het vaandel zitten... maak dan ook een onder 7 competitie, want die hebben ze eruit gehaald. Ik was uh, bij KFC tegen, tegen Bloemendaal... dan speelden de, de jongetjes van onder 7 tegen elkaar op zo'n veldje. En dat gaat prima, dat is te doen... Nou moet ik wel zeggen, we speelden 7 tegen 7. In overleg met komen 7, want die vond 6 tegen 6 ook een beetje. Dat is dus een mini. slimme club. Dus die speelde ook 7 tegen 7. En uh, daar werd leuk gevoetbald. Daar waren de uitslagen ook normaal. Het was 4-4, 5-2. Want we hebben nog een paar wedstrijdjes gedaan. Maar geen 24-13. Het lijkt op een gegeven moment wel handbal aan het worden. 36-2. Dan moet je ochtends vanuit Haarlem moet je naar ja. Almere. Dan moet je uh, om zeven uur gaan rijden. En dan moet je om half negen voetballen. Ja. En dan krijg je met 36-2 op je kop. Ik ja, gek dat ouders hun kinderen van het voetbal houden? Dan stopte ik inmiddels. Dus dan zou ik tegen mijn zoon zeggen: ga maar van voetbal af. Ja. En uh, zoek maar wat dichterbij. Want curling. Dit is niet te doen. Gaan we op curling. Ja, ja, ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, dat is veel leuker. Ja, ja precies. Maar is... Nee, maar goed. Uh, ik, ik denk dat de KVB veel te veel in paniek denkt. En uh, daarbij de sport gaat aanpassen in uh, dingen die, uh, die op lange termijn, denk ik, uh, ja, geen effect zullen sorteren met uh, de intelligentie van spelers. Het oplossen van ruimtes, het, uh, het diep gaan op een bal is er niet meer in. En als we dan volgend jaar ook nog de, de, de, de onder tien op zo'n te ja. ja. laten voetballen. Dat Die jongens schieten gewoon niet, 30, 35 meter. als ze volle bak kunnen spelen. Ja, maar het wordt alleen maar doelschieten. vanaf de, de, de paal bij je eigen doel. knallen op de goal van de ander. Het is toch zinloos? Ja, het is zinloos indribbelen bij een koor. meteen op goal schieten is, uh, is ook een. Uh, ja, wat, ik, ik, ik, ik snap ook niet waarom de KVB zegt. er zijn meer balcontacten. Ik dat zie het dat niet. is niet zo. Uh, er is meer plezier. Ja, tot de 2-0. maar bij 24e goal. Juicht niemand meer. Ouders lopen weg. Die gaan koffie drinken, want het is geen <lacht> moer aan. Uh, ik sta langs de lijn te kijken... S ochtends uh, dan voor, uh, voor, een, voor AZ. En dan zit ik te kijken... ...en dan is de grootste jongen... ...de dikste jongen, de, de sterkste jongen... ...die schiet er twaalf in. En dan krijg je te horen van... ...dat is pas een goede voetbal. Dan denk ik, hoezo? Omdat hij twaalf goals maakt. Dat jochie dat wegloopt, diep loopt... ...en eigenlijk niet aan de bal komt... ...maar die inzichtelijk wel iets beter is... Die kan je niet eens beoordelen op zijn balcontacten. Dus, dus meer balcontacten? Ik vraag het me af. Ja, niet. Nee, ja, ik, ik denk het ook niet. <lacht> nee. Maar wat moeten we, hoe moeten we dit veranderen? Want ik heb begrepen dat BVO's zelfs protesteren bij de KMVB. Nou ja, er zijn, uh, de BVO's hebben ook die Twin Games. Ja. En je hoort dan uh, links en rechts dat uh, uh, met name ook bij die Twin Games uh, 16-1 uitslagen. Nou ja, dat, dat, dat zijn ook te veel doelpunten. Een doelpunt moet een ultieme beloning zijn... van een geweldige moment in het voetbal. Vind ik. Wat heb je nou met 16 goals? 16-1. Dan win je met 16-1. Dus ja, ik denk dat we... Uh, terug moeten... en dan hoeft het niet per se... Uh, op, de, op halve velden te zijn. Want ik denk dat als je een veld hebt... en je gaat 7 tegen 7... en je maakt het kotje iets kleiner... en je speelt op de ruimte van 60 bij 40... kan je tot en met onder 10 best wel goed voetballen. Ja. En een logische stap. 7 tegen 7. 9 tegen 9. 11 ja, tegen 11. Yes. Dat vind ik een hele logische ja. volgorde. Ja. En nu? 1 nou, tegen 1. 2 tegen 2. 4 tegen 4. 6 tegen 6. Ik, ik begrijp ook niet waarom het vandaan komt. We nou, trainen ja, wel zo. Hè? Ja, ik train zo. Ja. Ja. Maar het is toch geen wedstrijd voor hem? Nee, maar het is wel leuk op de training. Op de training is dat ja. leuk, maar de, ja... ja. En de standen niet bijhouden, dus je, je, ben, je de hebt de geen kampioen zegt, zegt Een van die, van die onder, de, onder de negen jongetjes die zegt tegen mij: waar staan we eigenlijk? Ja. <lacht> nou, dan <lacht> weet heb je geen niet wat er is. Er idee, is is je geen uitslag, er is vinden. geen stand, er is niks. Nee. nee, maar stel nou dat het bijgehouden wordt, hè? Ja. En we gaan een ranglijst kijken en dan zie je staan: 116 goals voor en 7 tegen. Ja. Dan zit je dus helemaal niet goed in de voetbal. Nee. Of 298 tegen en drie voor. En drie voor. Ja, die, die, die, ja, dat, wat is dan het belang van het voetbal? Nee, maar daarom wordt het niet meer bijgehouden. Omdat je, ze dat wisten. Ja, ja nou waarschijnlijk wel. Ja. Ja. En je zou keeper zijn. Ja. Als een Breukelen moet toch in... Ja, uh, goed, die is nu weg ook. Maar als je nou keeper wil opleiden... die 24 goals tegen krijgt in één wedstrijd... Nou uh, ja, goed... Uh, ik heb jongetjes gezien die, die staan te huilen langs de kant van. Omdat ze geen bal kunnen pakken, want alles gaat hoog in dat grote goaltje. Ja, triest. Dus de vorm, maak het iets groter. Maak de klein goaltjes iets kleiner. En als je dan 7 tegen 7 blijft spelen, dan denk ik dat je echt wel een, nee, maar een goede we stap hebt. We hadden stap het over de, over, over de opbouw van het Nederlandse voetbal. En jij zei: we hebben talent genoeg. Ja. Laat dat talent spelen zoals we altijd gevoetbald hebben. Waarom moet het allemaal anders? Ja, hou het herkenbaar. Hou het herkenbaar, ja. ja. Dankjewel, Kees, ik ben blij dat je er bent. <laughs> ja. ja, en niet. Ik, ik kom hè, want dit opgestookt is. Nou, dat is het idee. Er nee, nee. zijn ook een hoop of voorstanders he, van dit, van dit model. Maar, maar... Het is niet voor niks verzonnen, natuurlijk. Dan, uh... Maar goed, ik, ik, ik heb er geen verstand van, jongens. Want jullie trainen, jullie werken er ook even daadwerkelijk mee. Dus ik geloof jullie van harte als jullie zeggen: dit werkt niet. Jos, ja, dan wat vind jij? Dat dan maakt dan Jos, die al jongen al is, groot, ja. is uh, inmiddels ook... Oh, uh, maar die heeft geen microfoon. Nee, die microfoon is weer stuk. Ja, dat is, schuif, ja, even, ja. schuif even naar... Uh, wat, wat, even jij naar. Bent, ik, ben, ik heb wel... zelfs geen koptelefoon. Jules, dus, uh. Nou, je, dan moet je die meebrengen van thuis, hè? Ja, ja, ja. Nou, de volgende keer zou ik eens even kijken wat... Ja. Dat, uh, nee. ja. Ja, maar je uh, niet, Jos, je hoeft jezelf toch niet te horen? Ik, nee, eigenlijk niet. Maar nou. nee, nee, dus je ja, kan het ja. goed afdoen. Oké, okay, ja. wil jij erop ik, zetten dan? Hoor je wat ik, ik, ik, zet, zo, ja. ik zou ook een andere <laughs> stem nemen hoor, <laughs> Ik zou gewoon een andere stem komen. Ja, maar ik heb een prachtige stem, ik ben er heel ja, tevreden nou, mee. Het is ja, ja. Ja. Dus in ieder geval maar, één gelukkig <laughs> <Dat zijn laughs> hey, Maar jij doet de opleiding scheidsrechters bij hè, de boscursus ja, bij ja. HFC. Jij ziet dus heel veel van die wedstrijdjes op zaterdag. Wat vind jij er nou van? Uh, van het uh, feit dat die standen niet meer worden bijgehaald. Nee, van het feit dat het hele voetbal veranderd wordt door 6 tegen 6 in plaats van 7 tegen 7. Nou ja, ik ben er zelf niet zo'n enorme voorstander van. Ik vind het allemaal prachtig als mensen op kleine veldjes uh, kunnen trainen of uh, kunnen, kunnen spelen. Maar ik vind dat die techniek voor, uh, die ze moeten, die moeten ze tijdens een wedstrijd toepassen. En daar moet op getraind worden. En dat hoef je niet uh, tijdens een wedstrijd te doen. Een goede trainer die weet dat als ze getraind worden uh, op een klein veld. Hoe die, hoe, die, hoe die dat precies moet overbrengen op zijn spelers. En zijn spelers moeten dat uh, uitvoeren tijdens een wedstrijd. Ja. Op dinsdag en donderdag heb ik een teampje. Dat, he, dat is de onder 13-3. En daar spelen we 3 tegen 3 en 4 tegen 4. Hè. Dat zijn 14 jongens. Ja. Nou nee, jongen, het spat eraf. Het is geweldig. Ze vinden het zo leuk. En, nou komt het. Je ziet het op zaterdag terug in de wedstrijd. Als je het inderdaad op zaterdag terugvindt ja. in de wedstrijd... dan is dat prachtig natuurlijk. Ach man, wat een ja. heerlijk team is dat. Het is ja, dat is echt heel erg leuk. leuk. Ja. Ja. Wat ook geniet is ja. dat Ron in staat is geweest om weer muziek op... Uh... Ja, ja. zeker Henny. Ja, ja. ja. En dit is de muziek van onze gast. En moet jij, ik ga een glimlach op je gezicht overen... want dit is muziek die zo mooi melodisch... daar word je ontzettend blij van. En dan komt-ie.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 Than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly, blind, nothing I couldn't say, nothing.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 ik heb inderdaad een Glimlach op mijn gezicht. Uh, Gilbert dit? O'Sullivan. Gilbert O'Sullivan, aangevraagd door onze gasten. Ken je hem of niet? Nee, nee? dat was uh, nog voor mijn tijd zelfs. <laughs> ja. Moet je nagaan. Nou, Ja, <laughs> moet je inderdaad nagaan. Ja. Ben ik dan zo oud? Want maar ik zit. nog even. zitten. Ja, zeker ik ook hoor, met, met zo'n alpinopetje oh. op. En, uh, ja, prachtig, ja, ja. prachtig, prachtig. U luistert naar uh, ZFM Luncht. Watertorensport. Oh, ja, eigenlijk Watertorensport. Ja. Met als gast Kees Nuyens. Uh, Jos de Jong is er ook. En Jos doet de opleiding scheidsrechters bij HFC. We hebben het over de vernieuwingen in het Nederlandse voetbal, aangebracht door de Jelle Goes-bende. We hebben inmiddels met Kees Nuyens, onze gast van vandaag, besproken dat, uh, dat 6 tegen 6 voetballen eigenlijk waardeloos is. Dat het niet goed is voor de kinderen. Maar Jos, jij in de scheidsrechtersopleiding, de boscursussen en zo, hebt er ook last van. Nou, in de postcursus niet zozeer. Dat valt voor mij. Het gaat met name om de opleiding van de, de oude eerstejaars C. Ja. Dat zijn uh, kleine jongetjes. Uh, die worden door de HFC uh, door ons speciaal opgeleid... om lagere wedstrijden te fluiten. En in de afgelopen jaren is dat altijd hartstikke goed gegaan. Heel veel positieve berichten van allerlei clubs. Ook van de spelers, coaches, begeleiders, noem maar op. Iedereen heeft het over de uitstekende begeleiding van de scheids bij, de, bij, uh, bij HFC. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar nu die F's zijn weggevallen en wij de cursus uh, nog steeds geven... gericht op het niveau van de eerste jaar C... komen die jongens in de wedstrijd... en is eigenlijk soms net even te hoog. Het is net even te zwaar voor de jongens... om dat goed in uh, goede banen te kunnen leiden. Wat wij altijd doen is... Nee, maar wacht zo, even. wacht Dat komt dus alleen omdat de KNVB heeft gezegd... er zijn geen scheidsrechters meer ja, bij klot. de... Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ze schuiven eigenlijk een niveau door... wat ze mijns inziens eigenlijk nog niet kunnen halen. Terwijl het een prachtige leer... ...bodem is voor die kinderen om te ja, leren. Waarom zou je ze niet fluiten? Wat een flauwe kul, joh. Ja, ik vind het ook heel raar. Kijk, We, weet je die... wat het grappige is? Ik heb nu dus, je hebt dan een wedstrijdleider... ...die hoort dan langs de kant te staan... En, ...en te volgen of alles goed gaat. Maar je komt nu ook bij clubs. Daar is die wedstrijdleider gewoon scheidsrechter... ...en die fluit weer net zo in het voordeel van zijn thuisklub... ...als, thuisclub, als uh, altijd geweest ja, is. He? Ja, dat is de, zo Wat heb ja. je trouwens gehad met een wedstrijd staken? Nou, kijk... Um... Wanneer wij met, uh, met nieuwe scheidsrechters beginnen, het eerste wat we doen als we gaan uh, begeleiden tijdens zo'n wedstrijd, is we lopen naar beide coaches toe, begeleiders, en voor iedereen die erbij hoort, en we zeggen: Jongens, we zijn bezig met de opleiding, de theorie hebben ze gehad, vandaag fluiten ze hun eerste wedstrijd of een tweede wedstrijd. We, we, we staan langs de kant, mochten er problemen zijn, dan helpen we die jongens, maar we nemen die jongens echt in bescherming. Nou, die jongens, zeker vanwege het feit dat ze nu eigenlijk een niveau iets wat te hoog uh, fluiten. Die staan dus stijf van de, stijf van de stress. Heel, ze moeten ineens gaan fluiten en, uh, op een groot veld en uh, met uh, de assistenten erbij. Dat is hartstikke moeilijk. Je moet ze er echt goed op voorbereiden. En die jongens die maken fouten. Maar ja, elke scheidsrechter maakt fouten. En je moet op een gegeven moment wel zover kunnen zijn dat je als scheid zegt van ja, ik ben de baas en ik beslis wat er gebeurt. Nou is dat bij, die, bij die kleinere jongens is dat best wel moeilijk om dat, uh, om dat tegen hun te zeggen. Maar je moet op een gegeven moment wat standpunt innemen... van ik ben de baas en ik bepaal. Maar als zo'n jongen daar voor de eerste wedstrijd had... of de tweede wedstrijd en hij maakt fouten... net zo goed als uh, de professionele scheidsrechters fouten maken... dan uh, ontstaat er vaak een sfeer... dat met name de coach van de tegenpartij enorm tekeer gaat. Bij HFC accepteren ze het wel... want ze weten gewoon dat die jongens in de opleiding zijn... En ondanks feiten we van tevoren ook tegen die andere ploeg heel duidelijk zeggen ze zijn in opleiding, gaan ze heel vaak te keer. Nou is het nu twee keer achter elkaar gebeurd en ik vind het eigenlijk hartstikke, ik vind het doodzonde dat uh, zo'n jonge scheids die maakt een fout en meteen langs de, langs de zijkant begint zo'n coachje schreeuwen, hij scheids dit en dat en weet ik veel. En nou dan zie je zo'n jongen al van. Uh, we proberen altijd te zeggen, laat je niet beïnvloeden. Maar goed, je weet zelf hoe dat is. Dus die kijkt al van, oh god, heb ik iets fout gedaan? Dan begint het al. Dan worden ze helemaal zenuwachtig. En diezelfde coach een, een paar minuten later... staat ergens op, midden op het veld. En uh, die scheids die echt bij de achterlijn, uh, achterlijn staat... die constateert een buitenspel. En dat was ook buitenspel. Maar die coach langs de zijkant... dat was geen buitenspel. En weet ik veel. Nou, die jongen stond helemaal stijf van de schrik. <coughs> Dus ik stap naar die coach toe. Ik zei: jongen, als je zo doorgaat, dan staken we de wedstrijd. Ik neem die, die scheidsrechter van ons in de bescherming. En wij willen gewoon dat ze ook in de toekomst leuke wedstrijden kunnen fluiten. Dus doe even al aan, gedraag je een beetje, enzovoort, enzovoort. Nou, die hield vijf minuten zijn mond. En toen begon hij weer. En ik ga de wedstrijd staken. Ik zei: jongen, doe dat nou toch even normaal? Waar heb je het nou toch over? Nou, weer vijf minuten stil. En die jongen die, die fluit. En op een gegeven moment fluit hij inderdaad verkeerd. Nou, dat gebeurt altijd. En die coach gaat helemaal over de rode. En hij trekt zijn spelers uit het veld. Hij ja, zegt, ik staak de wedstrijd. In. Wat is het voor een waardloze scheids? En hoe kunnen jullie gasten op het veld zitten? Eerst je. ging de keer van hier naar Tokio. Ja, ik was er heel erg bij betrokken. Dus ik heb uh, Frans Stijman erbij gehaald. De andere coördinator van de, van de arbitragecommissie. En toevallig was Koen van Heuvel als uh, voorzitter van de jeugd daar ook bij. Ik zeg: jongens, ik ben er te veel bij betrokken. Dit is er gebeurd. Kunnen jullie het verder afhandelen? Nou, dat hebben ze keurig gedaan. Maar die, die coach van. Uh, ja, ik weet niet of ik het de club kan noemen. Maar nou, zou ik maar nou gewoon Die coach noemen. van DSK die ging uh, dermate tekeer. Mm. Dat is eigenlijk niet, uh, niet naar tevredenheid opge opgelost. En dan, en, uh, en dan hebben we het over hoe oud zijn de spelers dan? Dat zijn? 13. 13? Ja, en de En, en is 14. Waar ja, ja, heb je het dan en, over? Wat geef je dan weer voor voorbeeld, hè? Ook ja. als coach zijnde. Nou, en dat, dat heeft allerlei consequenties. He, want er wordt een rapport ingediend. De KNVB komt erbij, enzovoort, enzovoort. Ik ben nou weer opgeroepen om een uitgebreid verslag naar de KNVB te sturen. Toch heerlijk dat kost je weer een avond. Dat, dat kost weer. <laughs> dat denk ik, waar, waar hebben we het nou toch over? Ik vind het zo zonde. Maar het heeft ook nog een andere consequentie. Want de jongen die de vorige week zo... die kwam echt huilend het veld af. Die fluit voorlopig niet meer. En die, ik wilde hem de voor de morgen opstellen. Hij zegt: ik fluit voorlopig niet meer. Dat vind ik doodzonde. Hij heeft een goede opleiding gehad. Hij was ontzettend gemotiveerd. Maar door, die, door dat waardeloze commentaar van die coach van de tegenpartij... zegt hij, en terecht, ik kan me dat heel goed voorstellen. Van, jongens, ik kap er, mee, ik van mij. Zijn we scheids kwijt. je wel, KNVB. Ja, dankjewel. je Oh, trouwens, ik heb dus dat teampje van onder 13-3... dat speelt hartstikke leuk voetbal, hè? Die spelen geweldig. Uh -huh. komt dus de vakantie was er... Ja. We moesten per se spelen. We misten ja. dus vier spelers. We hadden geen keeper. En we verloren die wedstrijd. Het enige ja. wedstrijd die we verloren hebben. Schandelijk. Ja, Kees, dat wat wordt, vind er, jij van dit alles? We hebben er rekening mee gehouden. Onze gast van vandaag, Kees Nuyens. Ja, de verkopt. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. Lekker warm altijd zo'n ding, je ja, ja, ja. moet, moet die dop wel even draaien. Ja, want, ja, je dop en, zit gedraaid. Daarom is hij zo warm. <laughs> nee, nee, <de, de>, <laughs> Ja, die Josie kan niks, joh. Die zet alles verkeerd op je hoofd. Lekker, zeg. <laughs> maar <laughs> uh, doet hij het? Ja, ja doet ja, het. Oké. Okay. Ja, die vakantieperiode... Uh, dat, dat merk je ook bij Bloemendaal. Dat uh, op het moment dat de uh, vakantie is... en de KVB plant dan uh, overal wedstrijden in... midden in de vakantie en de week daarna... Zijn er dus geen wedstrijden, dan ben je vrij. Ja. Dan denk ik van, kijk nou eens in je agenda. Ik moet ook plannen. Ja. Jij moet plannen, iedereen ja. moet plannen. Maar je kan toch als KVB toch ook wel zeggen van, nou ja, vakantieweekenden. Uh, laten we zo min mogelijk team spelen. En uh, ja, ik vind het een beetje competitievervalsing. Een beetje? Ja. Kost mij mijn kampioenschap, die flauwekul. <laughs> Ja, maar kampioen worden is dan niet het belangrijkste, hè? Zeg nou, voor eens. mij wel, hoor. <laughs> en voor die kinderen, voor die kinderen ook niet, hoor. Ja, hoor die nou, vinden die vinden het een feestje, natuurlijk vinden ze dat geweldig. Ja. En uh, ja, ja ik, ik denk dat ze daar iets beter mee moeten omgaan. Ja, dat vind ik ook. En, maar dat is nu al jaren dat we protesteren, protesteren. Er wordt gewoon niet geluisterd. Ze zitten daar op die bok, op die, op die fauteuil en, en zij beslissen. Ja, maar zitten er niet veel handballers en, vo en, vo en volleyballers en hockeyers bij de KVB tegenwoordig? Waar ja, zijn de voetbalmensen gebleven? Waar ja, zijn de echte voetbalmensen ja, gebleven? Ja. Volgens mij biljart is ook graag. Ik denk dat... dat nou, bij je bal is bal. <laughs> Jenny, wil jij nog even naar Joop of niet? Ja, ik, maar ik ga hem even bellen. Ga je hem even bellen? Zal ik in de tussentijd nog even een uh, Lijkt muziekje leuk. opzetten? Lijkt me leuk. Naar nou, de Sugar -babs. Grote journalist van Zandvoort, Joop van Nes. Joop, we hebben als gast Kees Nuijens, En die is erg onder de indruk van Zandvoort Voetbal. Oh, nou, nou, ik ook eigenlijk op het ogenlucht. Is dat zo? Komt, mo Komt mooi uit. Waarom ja. schrijf je niet wat positiever dan? Heb ik dat niet gedaan dan? SV Zandvoort heeft in de eerste acht wedstrijden van dit seizoen slechts één keer punten gemorst. Dat was in de wedstrijd tegen het Eindmuiderse Stormvogels. Of dat een vergissing is geweest, zal wel nooit bekend worden. Natuurlijk wel! Was een vergissing! Nou, waar staat dat? In jouw stuk? Oké, okay, Nee, dat begrijp ik. Maar Stormvogels staat wel op de tweede plaats, daar bedoel ik ermee te zeggen. Ja, ja, oh, dat bedoel je, ja, ja. Maar ja, er mag toch geen tegenstander meer zijn, joh. Denk ik niet op dit moment. Alhoewel, uh, ja, uh, je hebt ook kunnen lezen dat Bud Water uh, behoorlijk gebaseerd is geraakt in een botsing. Ja, daar waren ja, Kees en volgens... Kees Nijens is de gast vandaag. Kees Nijens, de, de trainer van verschillende verenigingen hier in de buurt. Ja. Die vindt Bud geweldig. Ik heb zomaar vraagtekens. Ja, ik begrijp jouw vraagtekens. Maar hij, hij, hij, hij maakt het verschil in een ploeg, denk ik. Dat kan niet. Ja, dat denk dat ik ook. De heeft hij. Ja. En... Uh, ik, ik denk dat, uh, dat uh, de eerste uh, <coughs> vijf, zes weken, uh, gelukkig zit daar nog natuurlijk winters bij. Dat soms wordt uh, toch een heeft gedaan. Alhoewel uh, uh, Ted Sonier zegt: uh, Ja, ik heb genoeg op de bank zitten om dat op te kunnen vangen. Ja, precies, want die zoon van Jan Lammers. Ryan. Ryan, die heeft natuurlijk een geweldige inv invalbeurt gehad, hè? Zo, zo, zo, zo, zo. Die tweede helft was, was echt. Een, een kring voor, voor Pancratius om de jongen te moeten verdedigen. Hij is zo gigantisch snel. Hij heeft een goede balhendeling, kan de bal heel goed aannemen hij kan hem ook nog voorkrijgen. krijgen. En uh, wat, wat wil je nou meer van de rechtsbuiten? Ja, is precies. toch geweldig? Ja. En dan heb je natuurlijk achterin iemand staan die onpasseerbaar is. Milan Berg Belenkamp. Geweldig, hè? ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja echt. En je, je merkt het, we hebben samen die wedstrijd gezien, weet ik nog wel, ja. met z'n tweeën doen. Ja. En je merkt gewoon het verschil als hij erin komt. Dan, dan, dan, hij maakt het verschil in die verdediging. Hij zorgt dat die jongens op de goede plaats staan, hij stuurt ze aan. Ja. En hij heeft natuurlijk een vracht aan ervaring. Ja. Ook betaald voetbal. Ja. En, en dat, dat neemt hij mee, dat heeft hij bij zich, die bagage. Maar het rust en de overzicht die hij houdt achterin, hè? dat is wel heel belangrijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, hij weet waar die bal gaat komen op de een of andere manier. Ik, ik heb geen idee hoe hij dat slikt, maar hij weet het. Hij is je... toch een zoon van <laughs> weet, je, weet je wie ik de beste voetballer vind bij Zandvoort? Ja, dat weet ik. Ja, weet je dat? Ja, ik denk het wel. Nou? Ja, Koen Magielsen. Nee, Michielsen. Ja, Koen is één van de betere. Dat oh, is, okay. mijn, is één van mijn favoriete jongere spelers. Maar ik vind Nigel Berg echt de kanjer. Ja, zeker. Zeker, zeker, zeker. Absoluut. Uh, en die, sinds hij dus niet meer gedwongen is om in die spits te gaan spelen... Juist, ah, Juist. Kan hij alles. Ja. Hij kan echt alles. Hij kan ook hij ook mee, als ook niet. Hij kan die bal ophalen. Oh, maar zo, als uh, hij die dat team stuurt, ja. jongen, het is toch gewoon een, een lust voor het oog. hij kan een passeren. Het is, het is ja, het, het geweldig naar. Ja. En uh, ik ben blij dat hij uh, bij Zandvoort uh, is, omdat ik heel eerlijk ben. Ja. Ted Sarnier die komt in januari in deze uitzending, misschien wel twee keer. Want die verdient alle lof. Ja. Als je van zo'n stel wilde honden een prachtig team maakt, ben je een goede trainer. Ja, dat denk ik wel. Uh, maar hij, hij heeft dus ook dat overwicht op de jongens. Hij, uh, ook hij heeft de nodige bagage. Hij, heeft ook, hij is assistent geweest van het Nederlands Militair Elftal mm -hmm. uh, bij Europese wedstrijden. Ja. En dat doe je niet zomaar. En hier laten we eerlijk zijn. Nee. Het is, is toch een een behoorlijk iets, waar je, een ervaring die je meeneemt... en die je kan overbrengen aan, aan je jongens. En dat, uh, dat heeft het. Kees Nuyens is onze gast. Zal ik die eens vragen wat hij nou exact van die Zandvoortse ploeg vindt? Nou, kom maar op. Nou, nou ja, het is, het is op het ogenblik een, een, een vrij stabiele ploeg. En, uh, ja, Nigel Berg, die ken ik dan nog van, uh, van heel vroeger... dat hij uh, pas bij jullie in het eerste speelde. Uh, toen was... Uh, uh, Piet Keur, nog trainer bij jullie. Ja, kom. En die liep toen uh, ook bij AZ. En toen moesten we Nigel nog uh, komen bekijken. En toen was hij uh, al redelijk goed. Maar die jongen heeft zich uh, gewoon goed doorontwikkeld. En uh, ja, die, dat is een, een, een aanwinst voor, voor je team. Ja. En uh, ja, Bud Water is natuurlijk wel een jongen die uh, op niets een, een doelpunt kan maken. En ja, ja dat is wel, wel prettig als je een, een spits hebt lopen. Of een jongen die, die, die de goals maakt. Waardoor je juist die rust en de verhoudingen binnen het veld op juiste orde kan krijgen. Dus ik, ik denk dat het een heel stabiel team is. Joop, zaterdag. Ja. Twee uur uit bij United Davo. Ik vind dat een hele goede analyse. Ja, Kees weet wel hoe je moet analyseren hoor. We hebben nog 15 seconden, man. 15 ja. seconden. Aanstaande zaterdag, United Davo. Als ik nou één ploeg vind met groei, groei briljantjes in deze competitie, dan zijn zij het. 5, ja, ik, ik 4, heb ze nog niet gezien, 3, dat zou kunnen.